Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die vastzit voor de britten. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. En de verdachte van 18 werd opgepakt na een DNA-match. En ruim twee weken geleden werd de Indonesische studenten... voor haar huis aangevallen toen ze haar fiets op slot zette. Ze werd verkracht en hevig toegetakeld met een kettingslot. Het nablussen van de heidebrand bij Wateren in Drenthe... gaat nog zeker twee dagen duren. Daar branden gisteren 75 hectare heide af. De brandweer stond ook afgelopen nacht paraat voor als het vuur weer zou oplaaien. Smeulende resten zouden door de wind weer kunnen gaan branden. Speciale teams gaan de brandhaarden langs om het vuur zoveel mogelijk te doven. Een maagverkleining kan grote problemen veroorzaken tijdens de zwangerschap. Artsen waarschuwen in het AD voor complicaties als galstenen en darmen die bekneld raken... En maagverkleiningen worden toegepast bij mensen met overgewicht die willen afvallen. Bij zwangere vrouwen kunnen de problemen leiden tot buikpijn. En dat wordt dan vaak eerst met de zwangerschap in verband gebracht... waardoor het werkelijke probleem pas laat wordt verholpen. En het dodental na de aardbeving op Lombok is verder opgelopen. Het staat nu op 131. Ruim 156.000 mensen zijn door de aardbeving van huis en haard verdreven... zegt de Indonesische overheid. En de reddingsoperatie na de aardbeving komt maar moeizaam op gang... De overheid heeft inmiddels graafmachines en bulldozers naar het eiland gebracht om puin te ruimen en te zoeken naar slachtoffers. Het uitdelen van voedsel en water gebeurt vooral door particuliere hulpverleners. Het weer nog, wolken, zon en eerst nog kans op een bui. Vrij veel wind en het wordt 23 tot 28 graden. Morgen eerst droog en warm nog, 23 tot 27 graden. Later trekken er weer buien met onweer over het land. Dit was het NOS Journaal.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 Why? No more butterflies, cause they don't ever like.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 It keeps on praying against make ends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 Come on.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 Salsa, sombrero gato, negro De inch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 Kippenvel van jou. Ik word elke dag weer verliefd op dezelfde man. En jij maakt me zo blij als je even naar me lacht. Vanaf mijn laatste adem tot na mijn laatste kerst tot in